december krijg ik al een kleur. Ik weet dat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Mathéleen, ja, drinken ze wel ja, daarom weer niet. Sinterklaas, wie kent uw dienst? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwart het biet. Sinterklaas, wie kent uw niets Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwart het biet. Maarsenbij Peperroze, Peperroze, Peperroze, Peperroze. Paper notes, paper notes, paper notes Paper notes, paper notes, paper note. Zit de dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat. Een goed geluid, zo'n paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Biet. Maar Sint is het dan blijkbaar dus, want dat kijk ik niet. Sister, wie kent er niet? sinterklaas het klaas, de klas. En natuurlijk voor de fiets, Sinterklaas, wie kent er niet? Zit de Welkom in de tweede uur van Goedemorgen Zondvoort op deze 13 uh, november. Uh, u luisterde het nummer van Henk en Henk met het nummer Sinterklaas. Dat heeft alles te maken met het uh, volgende onderwerp, want wij hebben een Sinterklaasjournaal. <laughs> en uh, als tweede onderwerp gaan we straks praten met Harm Grauwstra over het Corona-journaal. En met uh, Dennis Polders gaan we praten over het IJsbaanjournaal. Nou, allemaal journalen en als het goed is hebben we aan de telefoon de heer Molenburg, de burgemeester van Zondvoort. Goedemorgen. Goedemorgen, Cor. Hoe is het u bekomen, de persconferentie? Nou ja, goed. Uh, je ziet natuurlijk al uh, een hoop dingen aankomen. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat uh, ja, je luistert daarnaar, je hoort het. Um, en dan heb je toch een, een, ja, een gevoel van we weer. Ja. Ik zat toevallig uh, in aanwezigheid van mijn echtgenote die in het uh, universitair onderwijs werkt.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 Uh, en hier komen we ook weer doorheen. Ja, ik, uh, ja. ik hoop het uh, van harte. Mag ik u bedanken voor uw reactie? Graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, tot ziens. Goeie uitzending. Dank u wel. Dag. Luisteren naar het nummer van Sugar Free met Command Sava. Dat is een, een Belgisch groepje. die dan voornamelijk uh, bewerkingen maakt van bestaande liedjes. en die maakt daar dan een typische Belgische versie van. Nou, het is oorspronkelijk natuurlijk van de Shorts uit 1977. en uh, Peter Wezenbeek is natuurlijk een van de, mede, uh, wat is het, een van de bandleden. van de voormalige De Bliksemafleiders. want dat is zo heet het dus al als eerste. En die vindt dit nummer vreselijk. Nou ja, ik vond hem wel leuk, maar goed. Uh, aan de telefoon hebben wij uh, Harm Graustra. En die komt met een nieuw corona over de uh, situatie in de GGD. Kennenbeland, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met, uh, ja, met, met, met en, en de laatste persconferentie? Is het een beetje uh, ingekomen? Ja, zeker. <coughs> het lag ook wel een beetje in de, in de lijn van uh, der verwachting natuurlijk. Als ja. In de regio Kennenbeland zagen we de afgelopen week <coughs> uit aantal besmettingen... Erg oplopen. Afgelopen week zelfs het, uh, een record aantal besmettingen in de regio. En uh, dat gaat dus uh, helemaal niet de goede kant op eigenlijk. Ja, hoe, hoe, hoe komt dat nou dat het ineens weer een piek gaat krijgen? Is daar een reden voor? Is het omdat het kouder weer wordt dat mensen zich anders gaan gedragen misschien? Ja, een combinatie van een aantal dingen denk ik. Uh, we belanden nu in het najaar natuurlijk. Hè. Een, uh, een fase in het jaar waarbij virussen zich sowieso wat sneller verspreiden. Tegelijkertijd zagen we de afgelopen weken ook weer versoepelingen qua maatregelen. En dat heeft er al met al toch uh, toe bijgedragen dat uh, die besmetting weer oplopen. En dat laat maar weer zien hoe belangrijk het eigenlijk is om uh, toch gewoon die, die basismaatregelen te blijven volgen. Hè? Dus toch te letten op, uh, op afstand en gewoon die uh, hygiëne maatregelen zoals uh, in je elleboog, uh, en niezen en regelmatig je handen wassen. Gewoon heel erg belangrijk blijven. Ja, want ik had juist verwacht dat uh, met uh, het, het, het hoge vaccinatiegraad die er inmiddels is, boven de 70%, en er werd altijd gezegd, uh, met 70% dan zijn we van alles af, dat het allemaal wat beter zou gaan en dat het niet zo een uitbraak zou krijgen. Maar enig idee, k kunt u er wat over zeggen van uh, wat voor uh, ja, uh, mensen dan nu op de IC's liggen? Met, uh, is er een bepaalde trend in te zien van dat het alleen maar ouderen zijn, alleen maar jongeren... of, of, of misschien mensen met een migratieachtergrond. Of Je leest van alles, maar u bent kennis. Ja, ik, ik uh, ben natuurlijk niet van de ziekenhuizen. Uh, maar wat, wat we wel weten is dat gevaccineerde mensen het virus... natuurlijk nog uh, gewoon kunnen verspreiden... maar over het algemeen uh, minder klachten krijgen... en ook minder ziek worden. Ja. En in Nederland uh, zitten we nu inderdaad op een vaccinatiegraad... van zo'n uh, 85 procent... Ja. ja, Maar dat betekent ook dat een groot deel van de bevolking uh, nog niet gevaccineerd is. Dat is toch een uh, substantiële groep. En uh, zeker die groep, en in combinatie met wat ouderen en onderliggende lijden, uh, zie je toch dat die IC's nog steeds vol lopen. En dat we er dus nog niet zijn. En het belangrijke is dat er eigenlijk uh, nog meer mensen gevaccineerd worden. Ja, en als we dan. Bijvoorbeeld uh, Zandvoort... waar we uh, ook wel een goede uh, vaccinatiegraad zien... Uh, zie je overigens wel dat we uh, daar nog niet... een record aantal besmettingen hebben. Dus dat is in ieder geval uh, een positief punt. Ja. Ja, ik heb... Uh, in mijn kennisekring, en ik ken best wel veel mensen... Uh, ja, hoorde ik eigenlijk niet veel. Er was er eentje die had dan een positieve test... maar die was niet eens ziek. En daar hield het dan ook mee op... de afgelopen drie weken, vier weken. Ja, als je kijkt naar de cijfers in Zandvoort uh, afgelopen week, uh, dan heb je het over uh, 7, uh, 9, 10 besmettingen per dag ongeveer. Afgelopen vrijdag wel 20, dus dat is dan uh, weer een aanzienlijke toename. Maar uh, bijvoorbeeld in uh, januari dit jaar was het in uh, Zandvoort nog een stukje erger. Ja, je zou dan eigenlijk verwachten, als je dat dan vergelijkt met vorig jaar, dat, uh, dat omdat er dus nu 85% is gevaccineerd dat het aantal besmettingen toch lager zou moeten zijn. Maar dat, dat komt dus echt doordat mensen... die dan wel gevaccineerd zijn... het toch nog kunnen hebben en overdragen. Dat is dat de reden? Ja, inderdaad. En is, daar, is, daar is niks aan te doen? <laughs> nee, daar is helaas niks aan te doen. Uh, behalve dat het dus... Uh, in die zin... een iets ander gehaal is... Uh, omdat er meer mensen gevaccineerd zijn... zal het ook betekenen dat er meer mensen zijn... die uh, een coronabesmetting hebben... Uh, maar minder erg ziek worden. Maar uh, tegelijkertijd zien we dat aantal uh, besmettingen natuurlijk liever op uh, 0 dan 100. Ja, ja dat, uh, dat, uh, dat begrijp ik. Maar het valt in, uh, in deze regio, in de, met name in Zandvoort, dus gelukkig redelijk mee. Daar spreek ik me voorzichtig uit. <laughs> ja, dat, uh, die, die voorzichtige conclusie mag trekken. altijd. Ja. ja, Zandvoort is altijd een beetje geïsoleerd geraakt, zitten er een paar uh, zeeweg tussen de Salfertse Laan. Uh, als je dan ergens naartoe gaat, dan moet je altijd uh, met de auto... of met het openbaar vervoer ergens naartoe. En dat doen mensen alleen maar voor werk natuurlijk. Um, wat, wat is uw verwachting? Wanneer uh, zou het dan allemaal weer een beetje omlaag gaan? Is, is, is daar een trend in te zien dat u zegt van... nou, uh, als we dit doen, dan wordt het dat. Nou, ik denk dat we... ...daar uh, eigenlijk niet aan ontkomen dat we de komende tijd nog wel een paar van dit soort golfbewegingen gaan meemaken. Uh, dus dat betekent weer piek inderdaad nu uh, rond, uh, rond de jaarwisselingen... ...dat het in het voorjaar weer een klein beetje wat afnemen en vervolgens ook weer wat toenemen. Maar wat we natuurlijk ondertussen aan het doen zijn is uh, vaccineren, vaccineren, vaccineren. Aan de ene kant uh, door de groep die zich nog helemaal niet heeft laten pikken door die op te gaan zoeken... En de wijk gaan. En aan de andere kant door uh, mensen die een uh, slecht afweersysteem hebben, derde prik te geven. En nu ook uh, de boostercampagne voor uh, ouderen van 60 plus, waarvan dus uh, geconstateerd wordt dat het vaccin iets minder effectief wordt. Uh, om die mensen uh, uh, nou ja, weer volledig te beschermen. Ja, want een, een boosterprik, is dat dan uh, nog een shot van hetzelfde vaccin of is dat iets anders? Uh, dat, dat kan hetzelfde vaccin zijn. kan ook een uh, ander vaccin zijn. Het is in ieder geval altijd een, uh, een mRNA-vaccin. Dus dat betekent dat het Pfizer of uh, Moderna is. En in Nederland zijn het ook veruit de meeste mensen gevaccineerd met Pfizer. Dus voor de meeste mensen zal dat een uh, derde Pfizer-prik betekenen. En daar zou eigenlijk uh, begin december gestart mee worden. En gisteren is bekend geworden dat uh, de eerste mensen... 18 november al een afspraak kunnen maken. En daarbij gaat het dan om de mensen die geboren zijn in 1931 of later. Dan heb je het dus over 90 plus. En van daaruit wordt toegewerkt naar 60 plus. Oké. Okay. En uh, daar heb ik een beetje lopen rondneus op internet. En, en toen zag ik dat de Nederlandse overheid ook een aantal andere vaccins had uh, uh, gereserveerd. Zeker aangekocht. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het uh, Russische Sputnik... maar ook het uh, Indiaanse... Uh, uh, wat is het? Uh, Survak, wat is het? Um, is er ook enig zicht op... of dat soort vaccins hier naar Nederland komen? En, en, en waarom duurt dat zo lang voordat dat... wordt <tus> goedgekeurd? Nou ja, wat, wat we weten is dat de Nederlandse overheid erop heeft ingezet om... Uh, uh, nou ja, eigenlijk... een breed scala aan uh, vaccins in te kopen. Ja. Uh, zodat we... Nou ja, er zeker van waren dat we uh, goed zaten qua vaccins. Uh, tegelijkertijd zien we dat uh, we nu in principe met Pfizer en uh, Moderna het uh, wel gaan redden. En dat is dus ook de verwachting dat dat de vaccins zijn die nu gebruikt gaan worden. Maar uh, hoe het zit met die andere vaccins en de levering daarvan, uh, dat is een aangelegenheid van uh, het ministerie. Ja, dat is dan uh, niet aan u om dat... Te kunnen vertellen. Um, zijn er nog in, in, in deze regio nog bepaalde plekken waarvan u zegt: van nou, daar is het heel erg? Want het is een, in die Zandvoort valt het mee, heb ik dan gelukkig begrepen. Maar is er in de regio ook een plek waarvan u zegt: van nou, daar kun je beter niet heen gaan, want daar is het zo hoog? <laughs> <hacht> het is natuurlijk uh, zeker uh, in deze fase misschien verstandig om uh, uh, niet. Uh, helemaal op de je uh, rondjes door de regio uh, te gaan rijden. Maar uh, het aantal besmettingen is, ligt eigenlijk redelijk uh, verspreid over de regio. Je ziet natuurlijk dat plekken die wat meer inwoners hebben, hè, zoals Haarlem uh, en Haarlemmermeer, en daar ligt het aantal besmettingen over het algemeen wat hoger. En voor de rest uh, ligt dat aardig verspreid over een Heemskerk, Heemstede, uh, uh, Beverwijk en uh, gaat zo maar door. En op, in de regio van, van Schiphol, hoe gaat dat uh, op dit moment? Dat mensen die dan met de vliegtuigen hier naartoe komen, die, die zijn natuurlijk ook aan bepaalde restricties onderworpen om Nederland binnen te komen. Uh, is daar nog iets over te vertellen misschien? Nou, dat is uh, in die zin lastig. Want op Schiphol komen natuurlijk mensen uh, binnen vanuit uh, uh, heel Nederland. Uh, dus die landen op Schiphol en uh, gaan vervolgens weer naar huis toe. Dat kan in uh, Zandvoort zijn, maar dat kan ook in... Uh, Amsterdam, Groningen of Limburg zijn. Ja. Dus daar hebben wij... niet per se zicht op. Als GGW Kennenmaland... doen we wel een vliegtuigcontactonderzoek... voor uh, heel Nederland. Dat betekent dat als iemand... positief getest wordt en het bleek... dat hij uh, tijdens zijn vlucht... in een besmettelijke periode was... dan lichten we ook... Uh, uh, de mensen in die... Uh, om diegene heen zaten in het vliegtuig. En uh, ook daar... zien we wel dat het... Uh, uh, gewoon druk is. Dus... Uh, er is, er is veel te doen. Ja. Maar het is niet zo dat het uh, uit de hand loopt dat er hele vliegtuigen komen met mensen uit uh, India of Pakistan, weet ik veel waar, die allemaal niet uh, gevaccineerd of uh, zijn getest. Nee, voor, voor bepaalde landen gelden natuurlijk nog steeds restricties, zoals bijvoorbeeld een uh, negatief testresultaat. Of een, uh, en vaak ook een volledig vaccinatiebewijs om uh, in te mogen reizen. Ja ze dus zijn, uh, om dat uh, tegen te gaan, wel uh, allerlei uh, mechanismen in werking gesteld. Nou kan ik me voorstellen dat in deze periode dat, uh, dat mensen dan op vakantie willen. En uh, wat is daar dan het advies in van de GGD om wel of niet te doen? Is, is dat nou. Ik ben aan dat het niet verboden is dat mensen dus op vakantie zouden willen naar bijvoorbeeld uh, Curaçao, dat is natuurlijk lekker weer daar. Uh, maar ja, als we dan hier met allerlei uh, cijfers zitten die stijgend zijn... kan ik me voorstellen dat als je dan uh, daar naartoe gaat... Dat, dat ze daar dan zeggen van ja, maar dat, dat willen we niet. <laughs> zijn er alweer reacties? Ja, ik, denk, ik denk dat het enige advies is wat we daarin kunnen geven is... Uh, <coughs> denk, <coughs> pardon. denk goed na. Wees uh, verstandig. Kijk altijd even uh, op de website van de Rijksoverheid... Wat, uh, uh, ...wat de situatie is in het land waar je naartoe wilt gaan. Ja, gelden er bijvoorbeeld uh, bepaalde beperkingen. Hier in uh, Nederland gaan we natuurlijk nu weer in een situatie... ...waarbij de horeca uh, sluit. En je wilt misschien niet naar een land op vakantie gaan... Uh, ...waar je niet eens uit eten kunt. Ja. Dat behoort natuurlijk wel uh, tot de mogelijkheden op het moment. En uh, ja, uh, gebruik gewoon je verstand. Ja, ik heb zelf heb ik ooit de, de reis-app geïnstalleerd op mijn telefoon. Dat is een heel handige app, is dat. En daar staan allerlei adviezen in van de Rijksoverheid als je naar een bepaald land wil, naar Griekenland of uh, Spanje, weet ik het. Um, is dat de enige app die dan informatie uh, verstrekt over dat soort dingen? Of hebben jullie als de GGD zelf ook nog iets van uh, een app? Nee, als CVD uh, uh, hebben we dat niet. Omdat we natuurlijk verder niet over uh, reisadvies gaan. Uh, dus uh, als, als, als er geen beschikking tot een app is voor iemand... Uh, is het altijd wel handig om bijvoorbeeld naar Oostenrijk te gaan. Even googelen op Oostenrijk reisadvies. Ja. En dan belangrijk op de pagina van de overheid... OK die daar uh, alle relevante informatie over heeft. Oké. Okay. Nou, dan denk ik dat we weer een beetje wijzer zijn geworden... dat... Uh dat het met de corona in Zandvoort nog niet de goede kant op gaat... maar dat het niet zo heel erg is. Kan ik dat voorzichtig concluderen? Uh, nou, ik, ik zou het liever willen formuleren als minder erg dan op sommige andere plekken. Oké, okay, nou, dan zeggen we dat zo dat het gelukkig minder erg is in Zandvoort dan op andere plekken. Ik dank u wel voor de reactie en uh, we hopen u snel te spreken. Dank u wel. Oké, okay, fijne dag. Tot ziens, dag. I the men dem a tell niceness I we the a the a say sweetness the a the men dem a niceness the a the a in the love the girl away, the Naar CJ Lewis met het nummer Sweets voor mijn Sweets. We hebben aan de telefoon uh, Dennis Spolders met het IJsbaanjournaal. Komt de ijsbaan er weer? Waar komt deze dan? En hoe wordt de layout? Goedemorgen, Dennis. Hey, goedemorgen, Cor. Ik hoor je dat je een beetje op het hockeyveld staat. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Even tussen neus en lippen door. Je kent het wel, hè? Ja, ja, ja. ja. Jonge kinderen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar ik sta in een rustig hoekje, hoor. Dus ik kan je goed verstaan. Ja, dat is, uh, dat is heel mooi. Uh, over de ijsbaan. Uh, ja. Hij komt, of komt hij niet? Hij komt niet, helaas. Hij komt niet, helaas. Nee, nee, nee. nee gisteravond nog een spoedvergadering gehad. En uh, ja, nee, de, de seinen staan op rood, helaas. En uh, het is een, een heel spijtig verhaal natuurlijk. We hebben echt alles, een, alle energie erin gestoken. gemeente overigens ook. Uh, om, uh, om het eigenlijk mogelijk te kunnen laten maken. Maar ja, vrijdagavond was, uh, was uh, toch uh, de druppel die... Uh, die de emmerreed de emmer overlopen helaas. Ja, ja, dat is dan toch te veel mensen die dan een beetje bij elkaar komen. En uh, alle evenementen die er dan zijn, zoals de opening, trekt allemaal ja. weer te veel mensen. En ook de diverse ja. evenementen, zoals het keulen, trekt ook weer te veel mensen. <laughs> ja, Afsluitfeest. Nou ja we, we hebben natuurlijk een grote groep vrijwilligers. Uh, en uh, ja, we willen het voor iedereen ook veilig maken. En uh, ja, het is een evenement voor kinderen... Uh, maar dat, wil, uh, dat houdt ook in dat uh, de, de ouders erbij staan en dergelijke. Daarvoor is het eigenlijk ook een leuk evenement geworden. Uh, maar ja, uh, al met al wat je zelf al zegt. Uh, we zijn veel te dicht op elkaar. En ja, uh, uh, uh, niet mogelijk dus. Ja, dus als, al jullie vrijwilligers vallen nu in een gat eigenlijk. Ja. Ja, ik zeg dat heel ja. serieus. Want ik weet dat een heleboel mensen ja. daar bij die ijsband het ontzettend leuk vinden. Om met die kinderen om te gaan. En een beetje die, uh, de toestand rondom die ijsbaan te regelen. Ja, en het ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Dat je vanaf het moment dat wij weer uh, in de lucht komen als, uh, als bestuur, dan wil je niet weten hoe groot de toestroom is van, uh, van vrijwilligers die zich aanmelden om, uh, om hun bijdrage te leveren aan de baan. En uh, ja, precies wat je zegt. Uh, dat is uh, op het ogenblik echt wel. Uh... Ja, een hoop gemis voor iedereen, denk ik, toch wel. Ja, ja, ja want ik was toch wel geen vrijwilliger... maar ik stond er regelmatig de apparatuur te bedienen van, uh, van de radio... Uh, om wat liedjes te draaien. Gewoon omdat het gewoon leuk is. Je bent daar aanwezig, je kent daar iedereen... en uh, je hebt zelf ja. ook een hele leuke tijd. En ja, ja. ondertussen vloeit de glue rijkelijk. Ja. <laughs> dus dat is ook altijd wel erg leuk. Ja, nou ja, dat is ook zo'n ding. Hè? Ik bedoel, uh, je kan allerlei dingen afwegen. van wel of geen uh, koek en sopi. Uh, wel of geen keurlen. Maar op een gegeven moment dan wordt het, uh, het financiële gat zo gigantisch groot. Uh, ja, het is uh, dan uh, geen haalbare kaart meer. En dan uh, ja, moet je een besluit nemen op een gegeven moment. En uh, ja, helaas is dit besluit het moeten we uh, geworden. Ja, het is dan niet meer te verantwoorden. ten opzichte van de penningmeester die dan. Uh... Misschien nee, gaat het nee, zeggen dus van, nee. zijn jullie wel goed bij je hoofd? <laughs> ja, nee, dat is ook zo. Kijk, op een gegeven moment moeten er contracten getekend worden. En, dat, uh, ja, uh, uh, en we hebben het zo ver mogelijk kunnen uitstellen. Zodat het, uh, het financiële natuurlijk uh, wel gedekt zou moeten zijn. Maar ja, uh, nu, nu, nu moet het, uh, uh, het doek vallen helaas. Ja, dat is, uh, dat is echt heel jammer. Ja. En het zal echt een heel gemis zijn, want uh, ik weet hoe leuk het is. Ja. Nou ja, dat hoor je over het algemeen. Hè. Dat, uh, het is een van de leukste uh, evenementen die uh, zeker in de wintermaanden uh, in het dorp uh, gerealiseerd wordt. En uh, ja, wat dat betreft, een mooie bedrijvigheid voor de kinderen. Maar uh, we gaan er met volle energie weer uh, voor volgend jaar tegenaan, natuurlijk. Ja, dan moet het allemaal even in de ijskast worden gezet, letterlijk. <laughs> ja, precies. Ja, mooie uitspraak. Ja. Ja, nou, het is, uh, het is heel jammer, uh, maar de ijsbaan gaat dus dit jaar niet door. Dus ja, het IJsbaansjournaal heeft een treurige mededeling en dat is dus dat het allemaal is afgeblazen. Ja, we in ieder geval alvast alle vrijwilligers die zich aangemeld hebben, alle sponsoren die zich aangemeld hebben, uh, om, uh, om deze baan weer mogelijk te kunnen maken dit jaar, uh, alvast hartelijk bedanken. En we hopen dat ze op de lijst kunnen blijven staan voor volgend jaar. Uh, en wij komen uiteraard vanzelf weer in de lucht uh, wanneer het zover is. Ja, nou, het is een uh, trieste mededeling, maar het is niet anders. Uh, jullie kunnen er niks aan doen en het is uh, nee. opgelegd door de overheid. En het is nog te begrijpen ja. ook. Ja, ja, ja. ja, nee, duidelijk verhaal hoor ik hoor. Ja, nou Dennis, in ieder geval dank je wel voor je reactie en, uh, en de trieste mededeling. En uh, ja, ik hoorde net dat de uh, Sint-Nicolaas-intocht, die gaat gelukkig wel door. <laughs> ja. Hij komt morgen ja. aan op het strand, dus dat kun je in ieder geval je kinderen vertellen. Want <laughs> ja, maar ja dat was ook nog een beetje fles. Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval dank je wel. Ja, jij en tot ziens ook voor je tijd, eventjes. Oké, okay, doei, doei. Goed zo. Tot ziens. doei. FM voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan uh, gaan we even kijken naar de agenda. Want er zijn nogal wat uh, evenementen die we de komende tijd allemaal wel gaan krijgen. Um, tot 31 december is er in het benedengedeelte van het oude gedeelte van het raadhuis... een tentoonstelling van de collectie van Jelle Attema. Waaronder een breed scala aan diversiteit van geluidsspelers. Op de website van het museum wordt gesproken van geluidsdragers... maar dat zijn dus geluidsspelers zonder een elektrische draad. Want vroeger werd alles uitsluitend afgespeeld met mechanische apparaten en veren. Dat is heel interessant om te zien. En het is geopend van zondag tot en met vrijdag iedere week van 12 tot 4. En op de zaterdag is het niet toegankelijk... want ik begreep dat de organisator van de tentoonstelling... graag ook op zaterdag gewoon thuis wil zijn, want hij is wel de hele week bezig. Op 12 tot en met 14 november is er de Zandvorste Kunstdierdaagse. Die hoorden we ook net van... Uh, onze goede uh, kennis Heli Jansen, dat het gewoon toch doorgaat. Op diverse plaatsen in het centrum zijn werken te zien van uh, kunstenaars. En het duurt tot morgen 4 uur in de middag. Dus maak een rondje door het centrum en de kunst komt u vanzelf tegemoet. 14 november is er een natuurbeleef en middag speciaal voor kinderen. Samen gaan ze op zoek uh, naar avontuur in de natuur: sporen zoeken, hutten bouwen, in bomen klimmen, met zand spelen. ...dierenspotten van de duinenrollen en heel veel plezier maken. Allemaal in de buitenlucht en aanvang is om 10 uur of om 2 uur... ...bij de Amsterdamse Waterleidingduinen, Duinen. Ingang Zandvoortsalaan, het duurt ongeveer twee uur. 14 november is de dag dat hij komt. Jawel, Sint-Nicolaas komt dit jaar gewoon naar Zandvoort per boot. De grote pakjesboot ligt ver uit de kust voor anker tussen de windturbines... ...en de Sint met de Pieten wordt opgehaald door de Annie-Polisse... Dat is de reddingsboot van de KNRM. Dit is een van de laatste keren dat de Anipolize dit gaat doen. Want in 2024 wordt deze boot vervangen. Dus het zal nog één of twee jaar zijn dat Sint-Nicolaas met die boot allemaal naar Zandvoort komt. Op 14 november is ook het Kerkpleinconcert in de Protestantse Kerk. De aanvang is om drie uur middags en de kerk is open om kwart over twee. Op 16 november is de algemene ledenvergadering van de afdeling Zandvoort van de Koninklijke Horeca Nederland. En deze vergadering begint om 4 uur middags in het wapen van Zandvoort en gaat ook gewoon door. Op 20 en 21 november is er een theater van Fem en Daan draaien door in het Poppet Museum in het Raadhuis. Aanvang is half twee en om 3 uur op beide dagen en het duurt 1 uur. Dan hebben we een onderwerp 20 november, dan is er een workshop, drummen met plastic in de bibliotheek. Deze activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar... vindt plaats in het kader van het project Beat Plastic Waste. Dat is heel grappig. We hebben de man ook in de uitzending gehad... en die maakt allemaal muziekinstrumenten en drums van uh, plastic... wat hij vindt op het strand en in de duinen... en uh, overal waar het allemaal ligt, waar het niet hoort te liggen. Uh, de aanvang is om 2 uur en het duurt tot half vier... en het is voor kinderen erg leuk. Tot 21 november is nog de tentoonstelling te bekijken... in het Zandvoort Museum over Jan Lammers. Daar hoorde u ook net uh, hele Jans over... Nou, de tentoonstelling loopt bijna ten einde... dus als u wilt kunt u er nog heen, tot 21 november dus. En om twee uur middags is het die dag in het Museum de afsluiting van de tentoonstelling over Jan Lammers... met een lezing door gastcurator Jan Bart Broertjes. De afsluiting plus lezing duurt circa twee uur... en de opzet is wel iets anders dan men oorspronkelijk gedacht had... maar het is niet afgebroken. Ik kijk even naar de techniek, we gaan even een plaatje draaien. En dat is volgens mij Jonathan Richman... Ja, met de goed. Egyptian reggae. En daarna gaan we even verder met de agenda, want we zijn iets te vroeg. Thing, and that's why I sing a gummy gummy gummy Gimme dat ding, dat is een heel erg apart, grappig nummer. Wat ik ooit weer een keer tegenkwam, ik dacht, nou, dat gaan even draaien hier. Goedemorgen Zandvoort. Uh, we gaan even verder met de agenda. Uh, op 21 november is er in het Zandvoortsmuseum het zondagochtends muziekintermezzo. En tijdens de november cultuurmaand zal er op verschillende zondagochtenden van 10 tot 12 uur... een muziekintermezzo verzorgd worden door New Wave in het Zandvoortsmuseum. U bent van harte welkom en het is op basis van een vrije inloop. Uh, op 21 november is er in Theater De Krocht een voorstelling van Toko Drama die twee keer, en dan moet ik even goed kijken wat er staat, IVenia speelt. Aanvang twee uur en dat duurt ook twee uur, dus om vier uur kunt u aan de bak bij de bar bij Theo. Nou, dan hebben we 23 en 30 november. Dan is er in Pluspunt een cursus WhatsApp voor Android telefoons. Er zijn ook Apple telefoons, maar die werken anders en daarvoor is de cursus dus niet. De cursus is van 10 tot 12 in de morgen en de kosten zijn 22 euro. Kijk voor meer info op de website van plus.zandvoort... of bel voor informatie 023-574-0330. Uh, 26 november, dat is op een vrijdag... begint er een nieuwe tentoonstelling in het Zandvoort Museum over Zandvoortse verzamelingen. Daar hoorden we ook uh, Jans over. Over wat voor soort verzamelingen dat zijn. Daar kon ze niet alles precies over uh, te doeken doen. Het is een beetje interessant om ook dat zien, uh, zelf te komen zien. En de opening is om 4 uur smiddags, 26 november dus... Uh, op 4 december, dat is dus de dag voor Sinterklaas... is er weer een rondleiding door het oude centrum van Zandvoort. Deze rondleiding is iedere maand op de eerste zaterdag van de maand. En de aanvang is twee uur s middags. Verzamelen bij het Zandvoort Museum... er wordt geen rekening gehouden met het Zandvoortse kwartiertje. De groep gaat dus precies om 2 uur weg... en wilt u mee, komt u dan op tijd. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur... en dat gaat dan door alle slopjes van Zandvoort. Het Jurisch Museum aan het strand in het gebouw De Rotonde aan de Strandweg... is iedere zaterdag en zondag geopend van 12 tot 4 uur middags. En op de woensdag van half 2 tot 4 uur middags. De toegang is nog steeds gratis en dat zal niet veranderen ook. Dan hebben we nog een bericht over de Volkssterrenwacht Copernicus in de Overveen... Uh, iedere vrijdagavond is dat geopend voor het publiek van 8 tot 11 uur. En iedere zaterdagmiddag van de maand zijn ze ook open. En dat is dan van 1 tot 4 in de middag. En dan zult u wel denken, iedere zaterdagmiddag... maar met de sterrenwacht moet je toch donker hebben. Ja, maar ze hebben ook een zonnetelescoop. En dan kunt u met deze speciale zonnetelescoop met filters... kijken naar onze eigen ster. En dat is dus onze zon. Toegang is uitsluitend met een corona-QR-pas. Nou, dan hebben we nog een mededeling over de herhaling van deze uitzending. Die is te beluisteren op maandag tussen tien en twaalf. Dan wordt die herhaald. En de interviews van Goedemorgen Zondvoort-uitzendingen zijn ook per stuk terug te luisteren via www.cfmzondvoort.nl Slash interviews. En dan wil ik graag Pim Groof bedanken voor de techniek. Hoe is het met je, Pim? Alles goed? Alles goed, ja. ja ik heb ook dan? misschien nog een stukje agenda. Oh, wat ik leuk. Ik heb ook een uh, ander ja. programma op de woensdagavond. De ja. krochten, hè? Dat is de zoektocht naar de wortels van de Nederlandse uh, Nederrock eigenlijk. Hè? Ja. En aanstaande woensdag hebben wij een interview met Def P. En Def P is de voorman van de Osdorp Posse... Oh god. Ja, de eerste Nederlandse uh, rapper eigenlijk, ja. de rapper. Ja, dus. Ja. En die heeft hele leuke verhalen over hoe het, hoe het ging in die tijd. Hoe hij tot uh, rap is gekomen. Hoe het was in die tijd in Osdorp natuurlijk hè, en in Amsterdam en zo. En wat hij allemaal heeft meegemaakt. Dus hele leuke en interessante verhalen. Dus van 8 tot 10 uur s'avonds op ZFM Radio. Ja, ik weet uh, dat ze een aantal nummers hadden gemaakt... die zijn niet echt geschikt voor kinderen. <laughs> Maar ik vond het wel grappig. ja Hij is heel principeel. Hij is tegen discriminatie en tweedeling. Ja. Dus uh, zolang er nog een tweedeling is in de samenleving... door die QR-code en zo, treedt hij niet op. Ja. Er zijn de meerdere die dat doen. Ja? Oké. Okay. Ja, ja. Ja. ja. Dus... Uh... Nou, ik ben benieuwd, dat is dus nog een keertje de datum. Woensdagavond, ja. van 8 tot 10 uur s avonds. Van 8 tot 10 uur s avonds. Ja. Hoeveel uitzendingen heb je nou gemaakt over dat onderwerp? Uh, nou, de al uh, 10, 20 of zo. Ja. 10 :20. Ja, ja. En ik heb nog een ander leuk programma, laten we ook meteen maar een beetje reclame voor maken. Dat mag. Dat is uh, Fan FM. En daar laten we een, uh, f, uh, een grote fan van een groep of artiest. Die ja? mag dan twee uur, twee uur zijn band een beetje promoten... leuke muziek draaien en leuke verhalen vertellen. Oké, okay, dus als ik fan ben van de Dolly Dots... Ja, graag. Dan kan ik twee uur lang helemaal los op de Dolly Dots. Ja, klopt. Maar dan ben je natuurlijk vorige week geweest... naar de optreden van de Dolly Dots. Nee. Nee? Nee. Ik wist niet eens dat ze opraad traden. Ja, ze treden weer op. Ik heb het gehoord. Ze, ze hebben opgetreden in Philharmonie. Nou, dat waren 600 swingende, dansende vrouwen. En tien mannen. ja. <laughs> Ja, ik, ik kan je nog een leuk verhaal vertellen. Nou, graag. Ik heb in mijn jeugd en heb ik gewerkt in, in Schalkwijk. Ja. En uh, daar werkte ik toen uh, bij de Albert Heijn. Moest ik af en toe invallen. Want het was heel druk in de vakantieperiode. Ja. had natuurlijk iedereen vakantie in. Ja. Nou, In ieder geval, wat gebeurde er nou? Op een gegeven moment kwam een vrouw naar me toe. En uh, die vroeg me iets uh, waar iets stond. En zij kwam me zo bekend voor. Ik dacht, is dat nou toch? Hè? Ja. En uh, nou, toen ben ik met haar meegelopen. Ik zei, ik wil dat toch eens even vragen aan u. U uh, komt me zo bekend voor. Ja, zeg ja, ze. Ik, ik ben even de naam kwijt, Maar, maar ze was toen van de Dolly Dots. Oh, Oké. Okay. <laughs> ik zeg, oh wat leuk. Ja. Ik ik vind het hartstikke leuke muziek. Ja. Nog, nog steeds trouwens hoor. Want het is gewoon vrolijke muziek. Hè? Het is ook zonder, ja. zonder complicaties het gemaakt. Nee, niet ook, niet ja. echt met een nee. boodschap. Het is dus gewoon allemaal leuk. Net, net als Luf. Vond ja. ik ook altijd heel uh, erg leuk. Ja, los Lo vind ik toch wat anders. Maar die had weer een andere achtergrond mee. Uh, op de VPRO natuurlijk. En uh, ja, ja, in het programma. Ja. Maar Dolly Dots leuker met... Uh, Talk about boys en zo, dat soort uh, muziek. Ja, ja al, gewoon vrolijke, vro Het is een beetje de, ja, de vrolijke muziek van, uh, van, ja. van, van, vanuit uh, Nederland. Ja. Ja. Goed, nou ik ga verder met, met afsluiten, want we hebben nog zes minuten, we hebben het nu allemaal gehad. Ja, ja, maar. Mag ik nog één ding zeggen? Want ja, ik heb durf. je net het bericht gegeven over van: uh, Zandvoort gaat weer lachen of kan weer lachen? Ja, dat is, uh, is afgelost, dat stond in de krant. Ja. Uh, dat, uh, Suzanne Jansen. Die was in het Amsterdam Beach Hotel begonnen met de maandelijkse comedyavonden in de winterperiode. Het waren try-outs voor gevestigde stand-up comedians. maar ook voor startende talenten. En dat zou dan weer worden voortgezet, maar dat is dus uh, uh, 15 november afgelast. Ja, aanstaande maandag is het zeker afgelast. En ja. Volgens mij kun je dan uh, de website in de gaten houden of het weer doorgaat eraan. Maar ik denk de komende drie weken niet, nee. Nee, dat, uh, dat denk ik, uh, dat ik ook niet. Dat is nee. Jammer allemaal. Hè, dat, uh, zeker, zonder meer. Ja. Goed, nou, de techniek wil ik graag bedanken, Pim, jou voor jouw ondersteuning. Want ja, zonder techniek is het programma heel moeilijk te maken. Ik heb het ja. uiteindelijk gedaan, doe het dank <laughs> De jingles en de muziek, die werd door mij zelf gedaan. En ook de presentatie werd door mij zelf gedaan, Coor De redactie is gedaan door Gert van Kijk, die lekker een weekendje weg is. Dus die zult u niet zien lopen in Zandvoort. Nou, op... Na deze uitzending dan komt er een herhaling van CFM Oud-Zandvoort... waarin Volkert Bloemen ingaat op de geschiedenis van het gasbedrijf... en het waterleidingbedrijf van Zandvoort. En daarna dan is er een uh, programma met uh, Mario Zandvoort... met allemaal oude al, al, al leuke liedjes. En dan hebben we van 2 tot en met 5 Rob Harms en Albertjan Vos. En zaterdagochtend dan hebben we natuurlijk CFM Jazz. Yes. Voor de rest kunt u kijken op uh, zfmzandvoort.nl of de CFM-app... En ik zou zeggen, volg de Facebookpagina voor de laatste updates. Download de ZFM-app uit de App Store. En heeft u nog een tip voor de redactie... dan kunt u dat schrijven naar redactieapenstaartje. Tot zover Goedemorgen Zandvoort, zaterdag 13 november. Ik zou zeggen, een prettig weekend gewenst. En tot de volgende week. En dan gaan we nog even luisteren naar The Strangers... met vader Grijzenbaard. Prachtig nummer. Mijn vader bord, Wisse, wisse, wisse, bom, bom Niet hier van al aan de rood Wisse, wisse, wisse, bom, bom Maar ik heb wel gelukkig saai. Een hele nieuw met spaai Hier om, naar om, reep speel Wisse, wisse, wisse, bom, bom Spel de gollen niet op de tv Ja, dat is niet mooi, lekker. Is gepermitteerd dat ik dit vroeg. Kom maar well, lichter op mijn macht. Kun de Hollersooms manbroeg versmallen. Zet de ja op bouwen, kom ge gewoon. Zeg maar dan wag je liever doen. De op show, dat is er goed. Ladies and gentlemen, welcome to our show. Tonight with our special guest. En valt er graas en paard, wie ze wies, bam, bam. Niet hier van al aan het uiteraard, wie ze bam, bam. Maar ik heb wel gelekke saai, een hielenhoek met piesjes bij. Hierom naar een breed pasteel, wie bam, bam. Wie is alle luider van het spel? Kasten, kikkers, je de wel. Toen de gollen altijd wat hem zei: Ja wat doe geen mee. Is die hem weer niet vuilig, knapper? Nee, dan op moppen tapper. Dat hem er is, in hem vertelt om maar. Alleen verhoord, kom naar haar. De grazen boord, wisse wisse wisse, bam bam. Niet hier van al tot het oude raard, wisse wisse wisse, bam bam. Mooi, ik heb wel gelijke zaai, een hielen noot met biertjes paai. Hier om naar om, brepel steil, wisse, wisse wisse wisse, bam bam. Vind dat varsje een varm Ja, wordt toch mijn wat is er onder masker om? On? Jij nog nooit ging naar dan. Moet die dan in alle schouw niet werken? Nee, dat is niks te een varken. Zit dat biesje dan de complex? Ja, die denkt alleen je seks. Mm, mm. Wat mmm. nee, Allee, nee, schiet door. Het is nee, voor de nee, De mensen? Gaan. Ik ben Volter ter gras en bord. Wisse wisse wis bam bam. Niet hier van Holland aan tot de ort. Wisse wisse wis bam bam. Maar ik heb wel gelukkig zo. And you'll op mijn baby is Liam